10 uur. De Radio 1 Willem Willemijn Veenhoven en Felix Mörders. Goedemorgen, London Calling. Vandaag met het weer dat morgen in Nederland wordt verwacht. Een graad of 22 zonnig, in de loop van de dag winderig en in de middag een paar buien. Marianne Vos, Edith Bos en Bas Verwijling. Noem zomaar wat namen die Nederland vandaag weer een medaille rijker kunnen maken. Het nieuws door Mark Visser. De NS is hard op zoek naar nieuwe medewerkers. Vanwege de vergrijzing van het huidige NS-personeel... zijn er de komende jaren duizenden nieuwe machinisten... conducteurs, accountants en verkopers in winkels nodig. Dit jaar zijn er al zo'n 1700 mensen aangenomen... meldt het bedrijf bij de publicatie van zijn halfjaarcijfers. De treinen van de NS zaten het afgelopen halfjaar iets voller dan in de eerste helft van vorig jaar. De winst steeg met 36 naar 147 miljoen euro. Volgens de NS blijven de vooruitzichten door de economische crisis onzeker. Bij een gewelddadig treffen tussen boeddhisten en moslims in het westen van Birma zijn vorige maand 78 doden gevallen. De regeringsleger weigerde in te grijpen, meldt Human Rights Watch. Toen moslims van de Rohingya-groep hun brandende huizen wilden redden, werden ze beschoten door het leger, staat in een rapport van de mensenrechtenorganisatie. Human Rights Watch vraagt om een krachtige internationale reactie. De VN gaat het incident in West-Birma onderzoeken. Koninklijke Marisocé begint vandaag met cameratoezicht bij 15 grensovergangen. Na een proef worden ze nu definitief ingezet. De camera's zijn bedoeld om criminaliteit tegen te gaan, zegt de Marisocé. Dus als we bijvoorbeeld op zoek zijn naar een uh, personenbusje uh, uit Oost-Europa, uit een bepaald Oost-Europees land, waarmee bijvoorbeeld mensensmokkel gepleegd wordt, dan kunnen we die uh, informatie invoeren in het systeem. En op het moment dat er dan een, uit dat betreffende land een busje komt, dan krijgen we een hit.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 Luchtvervuiling door oldtimers neemt steeds meer toe. Uit een onderzoek in opdracht van de overheid blijkt dat de oude auto's verantwoordelijk zijn voor 10% van de uitstoot van stikstofoxiden en voor 5% van de fijnstofuitstoot. Dat is relatief veel omdat ze maar 1,5% van alle kilometers op de wegen maken. Auto's die ouder zijn dan 25 jaar worden steeds populairder. hoeft geen wegenbelasting voor te worden betaald en de aanschafkosten zijn laag. Met name in het buitenland zijn oldtimers goedkoop. In Duitsland en Frankrijk mogen oude, vervuilende auto's niet meer in steden komen. En daardoor worden ze in die landen minder waard. Dan nog het weer. Vanmiddag veel ruimte voor de zon. Zomers warm. 25 tot 29 graden. Vanavond trekken enkele buien met kans op onweer over. Maar morgen dan weer wisselend bewolkt. Hier en daar een lichte bui. Het is dan wat minder warm met gemiddeld 22 graden. AMB Verkeersinformatie er staan op dit moment twee files. A28 Utrecht richting Amersfoort. Tussen knooppunt Reinsweerd en de afrit Den Dolder 2 kilometer. En wegwerkzaamheden zorgen voor vertraging op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk 3 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Fijn dat ik u iets mag vertellen over Liesplan De meest transparante internetspaarbank van Nederland. Inderdaad. Van Nederland. Want Leaseplanbank is gewoon een gevestigde Nederlandse bank. En dat al sinds 1993. Wel zo vertrouwd? Kijk op leaseplanbank.nl. Mijn naam is Bert Verstraten, luchtverkeersleider. Voor iedereen duidelijk, Leaseplanbank. Als ik bij een prospect zit, wil ik direct een vervolgafspraak kunnen inplannen... voor een collega van sales. Maar hoe dan?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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Schermen, zwemmen, roeien, judo en hockey. Dat zijn de sporten waarbij in de komende drie uur Nederlanders in actie komen. En vanmiddag rekenen we op successen bij de tijdritten op de weg voor mannen en vooral vrouwen. Wielrennen dus. Nieuws over gestolen fietsen die wel een keer teruggevonden worden. Hier zijn live vanuit Londen Willemijn Veenhoven en Felix Mörders. Steeds meer fietsen komen terug bij hun baasje. Sinds een paar jaar worden veel nieuwe fietsen met een chip- en frame-nummer geleverd. En daarmee kunnen ze bij de rechtmatige eigenaar worden terugbezorgd... als die tenminste aangifte heeft gedaan. Guus Wesselink is directeur van de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit. Goedemorgen. Dag, goedemorgen. Ja, steeds meer fietsen zijn dus gechipt. Betekent dat ook dat als ze gestolen worden, dat ze dan vaker terugkomen dus? Ja, dat, uh, we hebben daar van alles voor geregeld met uh, fietsdiefstalregisters bij de Rijksnieuwswegverkeer. En, de en uh, je kunt via internet kun je controleren of je een fiets die aangeboden wordt of die als gestolen staat geregistreerd of niet. En uh, al dat soort dingen draagt ertoe bij dat er meer fietsen ja. terugkomen. En ze kunnen ook makkelijk gecontroleerd worden door uh, politiemensen en uh, bijzondere opsporingsmensen. Dus kunt u even kort uitleggen hoe dat werkt met die chip en die registratie? Ja, die chip die wordt aangebracht door de fietsfabrikant in Nederland. De Nederlandse die in Nederland gemaakte fietsen, die hebben zo'n chip. En die chip die wordt geregistreerd in, de, in, de, in het register bij, bij RDW. En die chip en, die, en, die uh, zit in je fiets? Ja, die chip die zit of in je fiets of in het slot van de fiets. Mm -hmm. als, uh, als het tenminste een slot is dat uh, heel stevig aan de fiets vast zit. Ja, nou ja, en dan kun je hem dus, uh, als je hem kwijt bent, kan je, mm -hmm. kan je ook in het register kijken. Ja, kun je in het register kijken of die ergens uh, is opgedoken. Want we hebben inmiddels in Nederland uh, 25 uh, gemeenten uh, zover dat ze een, een, een fietsdepot hebben ingericht... waarbij alle gevonden fietsen en teruggebrachte fietsen... Uh worden ingeleverd en gecheckt op diefstal. En vervolgens worden die, uh, al die fietsen die worden op internet gezet. Dus je kunt, je kunt uh, stel dat je in Groningen woont en je fiets is, uh, is verdwenen. dan kun je op de, in, op de site kijken naar het fietsdepot depot van Groningen of jouw fiets daar staat. Het is een beetje met als je je kat kwijtraakt en die, je gechipte kat. Het is een beetje ja, nou idee. ja, zo, in die, in die trant. En het ja. is ook dezelfde ja. chip ook nog. Ja. Ja. En werkt het nou ook andersom, of andersom... maar dat er daardoor ook minder fietsen gestolen worden? Worden die verhuurders afgeschrikt? Ja, we hebben sinds we begonnen zijn in 2007-2008 is het aantal fietsen wat in Nederland gestolen is teruggelopen van schrik niet 750.000 per jaar. Maar op dit moment uh, zo'n 450.000 tot 500.000 per jaar. Dus we, we, we hebben een flinke slag gemaakt. Zijn we nog altijd fel natuurlijk en die dieven weten ook waar die chips zitten of niet? Ja, nou ja, daarom. We zijn, nou, het is niet alleen de chip. Het is ook, we hebben ook gezorgd voor een uniek frame-nummer. Dus er zijn meer dingen die in die database zitten die, uh, die naar die fiets uh, leiden. Die chip is gelukkig niet de enige. Maar uh, het, is, het is belachelijk veel. Het is ook ontolerabel veel. Dus we hebben met uh, zowel de Tweede Kamer als het ministerie van VNJ-Justitie... de afspraak dat wij met onze aanpak uh, voorlopig nog eens even stevig doorgaan. En dan uiteindelijk verwacht u, er worden gewoon steeds minder fietsen gestolen... Tot het op een dag het probleem is opgelost? Of is dat iets te hoopvol? Ja, het probleem krijg je nooit helemaal opgelost. We hebben, met autodiefstal zijn we er ook in geslaagd om het met, uh, met de helft terug te brengen. Van, uh, van 25.000 naar 11.000 nu. En met die fietsen willen we toch terug naar een niveau van nou pak een B250.000. Want het, het, het, Nederland heeft nou een keer veel fietsen, 18 miljoen. En uh, helemaal uitroeien doe je nooit. Maar uh, ja, we willen toch wel zo laag mogelijk uh, gaan zitten. Stappen. En bij gestolen auto's gaan die meestal naar het uh, voormalige Oostblok. Hoe zit het met de fietsen? Ja. Nou ja, fietsen tot nog, tot voor kort niet. Maar uh, vorige week is er uh, een, iemand aangehouden in uh, Tilburg die uh, containers vol gestolen fietsen naar Hongarije exporteerde. Nou, die zit nu achter de tralies, misschien wel in een container. Hopelijk. <laughs> maar uh, die, die, dus die, die handel die is ook aan de gang. En we weten ook dat er gestolen fietsen naar Frankrijk, België en, uh, en Spanje gaan. Ja, maar je zou nu denken, als ik een fietsen die was, nu ga ik ze helemaal exporteren. Want dan uh, ben je veilig voor die registratienummers en die chips. Ja, maar... Maar je loopt toch tegen de lamp. Uh, dat, dat blijkt nu dus wel. Hè? Die man uh, Tilburg uh, die, die, uh, die dingen naar Hongarije uh, vervoerde. We hebben overal uh, ogen en oren. En uh, ja, Die chips die, en, de, en, de, en de unieke frame nummers, de buitenlandse politie, die weet ook heel goed uh, hoe de zaak hier loopt. We hebben bijvoorbeeld met de fietsstad Londen waar jullie nu zitten, hebben we uh, contact gehad. En die hebben we verteld hoe wij dat hier allemaal aanpakken. Uh, en die hebben delen van wat wij hier doen, die zijn ze nu aan het invoeren. Want worden er in Londen ook veel fietsen gestolen dan? Zoveel fietsen zijn er ja, nog niet. Ja, dat liep op. Ja, in Londen en Engeland werd de, de fietsdiefstal die, die, die neemt toe. Dus in, dus in die zin zijn de good practices die we hier hebben... die, die zijn we aan het uitventen naar andere landen in Europa. Dus ja. dat karretje van ons dat moeten we goed afsluiten. Nou ja, je moet er wel op letten. Ik weet niet of er al veel fietsen zijn gestolen tijdens de Olympische Spelen, maar het... het, uh, nou, het wij, het, wij het, hebben hier een leenfiets en Felix ah. zegt elke dag, nee, dat, dat gaat wel goed, een klein slotje is genoeg, maar... Ja, nou, wow. ja, probeer het maar eens uit en ik ben, ik ben benieuwd. <lacht> ja, dat er doen we. Ook wordt de fiets van Marjan <lacht> Vos niet gestolen vanmiddag. <lacht> dat hè? zou vervelend zijn dat natuurlijk. Ja, dat zou zijn. heel naar zijn, ja. Zijn er overigens, want ik zat even te denken, toen ik vroeger student was... Um, ja, god, dat deed ik ook wel. Dat kocht ik ook wel eens een gestolen fiets. Dus zo doe je dat als je ja. student bent. En um, dan kost hij maar een tientje. En dan denk je toch, ja, ja ik ga niet zo'n dure fiets kopen die gechipt is. Of valt dat mee? Nee, maar ja, weet je wat het vervelend is? Als je, als je gepakt wordt met een gestolen fiets als student, je krijgt wel een strafblad. Dus dat is heel vervelend voor je latere carrière. Um, maar is het te veel duurder een gechipte, een geregistreerde fiets? Uh, ja, een gechipte fiets. Als je nieuwe. Fiets... Nou, je kunt een tweedehands gechipte fiets kopen. Uh, hm. Ik weet niet wat de prijs van een tweedehands fiets is. Het is uiteraard duurder dan een gestolen fiets. Maar ik bedoel eigenlijk dan een gewone uh, fiets in de winkel. Een gewone fiets in de winkel. Ja, je, kijk, je kunt een fiets kopen uh, heel goedkoop. Die uit China wordt geïmporteerd. Waar helemaal niks in zit. Dan ben je voor 200 euro klaar. Of je koopt een uh, Nederlandse merkfiets. En dan ben je uh, vanaf 600 euro uh, uh, betaald. Maar ja, nu koop je een fiets, een tweedehands fiets. Gewoon bij een uh, goede dealer. Ik maar zeggen, of bij een, ja. uh, iemand die, het, die, die hem graag kwijt wil omdat hij een nieuw heeft gekocht. Hoe weet ja. je dan zeker dat er een chip in zit? Kan je dat controleren? Ja, dat kun je vragen. En je ja, dan kan je door... vragen, Is zegt hij ja. Ja, nee, maar dan, dan, dan laat je het hem even controleren. Maar je, je kunt het uh, niet zelf... Je hebt, je hebt, tenzij je even naar een, een, een, een fietsenhandel gaat die een, een reader heeft... maar je, je zult toch even die, die chip moeten moet aanstralen met een signaal... en dat heet een reader. Uh, om te zien of die er daadwerkelijk in zit. Maar de, een fiets waar een chip in zit, dat, uh, dat chipnummer, dat staat vermeld op, het, uh, op de documenten. Ja, als het goed is, dan klopt dat helemaal. Het, wordt dus, het is in ieder geval aan te raden, zegt ja, u. Ja, dat is sowieso dat is duidelijk. aan te raden. Ja. Ja, wat ook aan te raden is, dat is, als dat ding gejat wordt, dat je aangifte doet... Uh, dat is ook natuurlijk wel een probleem. Ja, mensen doen niet vaak ja, aangifte. Nou ja, je kunt het vanuit je, uh, vanuit, vanuit je luie stoel achter je computer kun je aangifte doen. Dus in die zin uh, de, de, er hoeft niks je te weerhouden om dat uh, even te doen. Goed, het is duidelijk. Guud Wes Wesselink, directeur van de Stichting Aanpak, Voertuig Criminaliteit. Mooie titel. Dank u wel. Veel muziek Acht van aan. de Britse bands in uh, Radio 1 Sports over. natuurlijk, heb ik eerder gezegd. Swing Out Sister bijvoorbeeld met Surrender. Forget what you do 25 jaar oud alweer, nummer 07. In het hond van de nacht speelden Sanne Keizer en Marleen van Iersel nog een beachvolleybalwedstrijd, kan je nagaan. Gisteravond om half twaalf begon een tweede Olympische wedstrijd. En ze moesten winnen, want anders dan hadden ze geen goed uitzicht meer... op een plek in de achtste finales. Steven Dalebout was erbij. Liever verderop ligt premier Cameron waarschijnlijk al in bed, maar in zijn tuin gaat het Olympische beachvolleybaltoernooi gewoon door. Het is tegen 12 uur en keizer en van Iersel verliezen hun wedstrijd tegen de Amerikanen Cassie en Ross. De eerste set uh, moest er heel erg inkomen en wennen aan een uh, agressieve spel, wat we dit jaar van hun nog niet eerder hebben gezien. En een tweede set paste wij goed op aan, zij uh, hadden een slechte, slechte start van de tweede set. Ze dus lieten heel goed het spel zien zelf en tot halverwege de derde set ook en na viel dat totaal weg. En ja, dan, dan is er inderdaad niks meer aan te doen. Ja, we lag het dan precies aan, alleen van Ierzo? Ja, we lag het Als ik dat wist. Ik denk... Um, ik weet niet, zij veranderde wat uh, van tactiek in, uh, in uh, serveren en... Uh, wat? de schudt, nee? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat zij net zo hard severen in het begin als aan het eind. En dat, dat het aan onze eigen zijde lag. We hebben het zelf gewoon weggegeven aan het eind. En het lag niet aan uh, dat zij van tactiek veranderden. Dat denk ik. Er moet nog wat nabesproken worden. Denk ik ook, ja. Wat vinden jullie van het, uh, van het, van het late tijdstip? Ik bedoel, jullie spelen om 11 uur s'avonds. Is, is dat moeilijker? Uh, het is wel even aanpassen, ja. Het is wel, uh, je hele dagritme wordt anders. En uh, ja, je moet je, hele, je klok wel even aanpassen om uh, nu ook nog uh, wakker te zijn. En van Iersel zullen met andere dingen bezig zijn geweest in deze verloren wedstrijd. Maar als ze omhoog keken, zagen ze toch 16.000 supporters. En op de achtergrond ook nog eens Downing Street, de London Eye, het parlement en de Big Ben. Misschien wel de mooiste locatie van deze Olympische Spelen. Ja, het is, het is wel genieten van de omgeving, ja. Maar op, de, op dit moment probeer je te focussen op je spel en op het veld. En uh, het is inderdaad, denk ik, een van de mooiere stadions in Londen. Eerder op de dag speelde Rijn de Noemedor en Richard Schaal al in dit stadion. Ze wonnen en ze genoten. Ja, dat is heel prachtig. Hè? Iets mooier, ze bestaat er niet. En uh, ja, we lopen toch aan het einde van onze carrière. Dus uh, het is wel mooi om nog een keer op zo'n locatie te spelen. Ja, en daar kun je er dus ook, ook van genieten. Ja. ja, normaal, als je een wedstrijd speelt, dan geniet je niet echt. Maar vandaar als je 6-7 punten voor staat, dan. Uh, ja. Dan kun je al een beetje om je heen gaan kijken en uh, dan zijn we ook echt aan het genieten. Tja, genieten. Dat deden Mandelijn Meppelink en Sophie van Gestel ook. Ook zij wonnen hun wedstrijd. En ook zij genieten van de atmosfeer in dit stadion. Ja, zeker. Het is zo'n groot stadion. Zoveel mensen heb je gewoon nergens. Ze spelen op hele mooie toernooien, maar dit is echt wel een heel vet toernooi. En ja, buiten wedstrijd zien we natuurlijk hoe mooi de locatie is. En daar zijn we hartstikke blij mee. Sanne Keizer en Marleen van Iersel stapten rond middernacht in Londen... dus als laatste de catacombe in van dit stadion. Zij waren uiteraard minder gelukkig dan die andere Nederlanders. Ze verloren van de Amerikanen Cassie en Walsh. We moeten nu in de derde en laatste poolwedstrijd zien te winnen van de Argentijnse Zonta en Galé. Om hun Olympische droom overeind te houden. Ja, het eent over, het is over. Ik denk, ja, wij, zijn, wij zijn twee personen die altijd doorgaan tot het, uh, tot het einde. En dat hebben we nu ook geprobeerd in deze wedstrijd. En we hebben er nog één, dus we gaan gewoon door. En het, er is nog steeds een opening. Dus uh, die, ja, die gaan we proberen te pakken. Keizer en van Iersel. En dan uh, die derde wedstrijd gewoon winnen in de pool en dan... Gaat het vanzelf, hopen we. Laten we het hopen. Er dreigt een serieuze rel bij het Olympisch badminton toernooi. Want de Badminton Wereldfederatie heeft acht speelsers ervan beschuldigd... dat ze in Londen niet hun best hebben gedaan om een wedstrijd te winnen. Het gaat om vier paren die uitkomen in het dubbelspel. Twee uit Zuid-Korea, één uit China en één uit Indonesië. Aan de telefoon Martijn van Dorenmalen, voormalig bondscoach van de Badmintonbond. Goedemorgen meneer van Dorenmalen. Kijkt u ervan op van dit verhaal? Nee hoor, daar kijk ik helemaal niet zo van op. Uh, dat uh, is in het verleden wel vaker gebeurd: uh, dat, uh, dat spelers ervan verdacht werden dat, uh, dat ze niet echt hun best deden om verder te komen. Ja, u heeft zelfs zoiets aan de hand gehad: hè? de Olympische Spelen in Athene, met Mia Audina. Wat gebeurde daar? ja, ja dat was uh, de halve finale. Daar stonden drie Chinezen in en, uh, en Mia uh, was daarbij. En de ene halve finale, dat was heel duidelijk: uh, twee Chinezen tegen elkaar en er uh, moest er eentje binnen. En dat was dus ook razendsnel uh, aflopen. En dat ging precies hetzelfde? Die probeerde ook te verliezen? Ja, en nou, al proberen te verliezen. Ik bedoel, dat, uh, ja, je kunt het nooit bewijzen. Dat is het probleem een klein beetje. Maar uh, het was wel duidelijk dat er, uh, dat er echt één winnaar moest komen... die het, uh, de meeste kans zou maken. Dat met... Maar vindt u en... het nou verwerpelijk wat er gisteren gebeurd is, meneer Van Dormalen? Of ik het verderfelijk vind. Nou, verwerpelijk. Of verwerpelijk, ja. Of verderfelijk. Ja, ik, eh, het is natuurlijk eh, niet goed dat zulke dingen gebeuren. Dat is één. Twee, denk ik dat, eh, dat je daar degelijk eh, wel iets, eh, iets aan kunt doen. En eh, ik vind dat eh, de Pemberton World Federation eh, bijvoorbeeld niet van tevoren het, het schema al op vast moeten stellen wie tegen wie zou komen. Uh, je kunt uh, de groepsbeenaars kun plaatsen en vervolgens de rest uh, erbij loten, zodat je niet weet wie waar terecht komt. Dan voorkom uh, je voor een groot gedeelte dit soort twee uh, zaken en dat gebeurt in andere evenementen wel. Want ik zou eigenlijk niet goed weten waarom dat het lukt met niet gedaan is. Want nu gingen ze expres slecht spelen om maar van de sterke tegenstander af te komen en hopelijk ja, ja, daarna de zwakke tegenstander de, de, de, de te, te treffen. Ja, het is wel duidelijk dat, uh, dat je op een gegeven moment uh, op een bepaald uh, plek terecht komen. Bijvoorbeeld om je eigen landgenoten te hebben. En dan uh, kijk je naar de Chinezen om die in ieder geval te wijken. Uh, zodat hmm. je straks een uh, volledige Chinese finale hebt, bijvoorbeeld. Ja, dat, maar ja, dat kan met zoals het systeem, u zegt. Het... Al voor, uh... ja, het zou gewoon een ander systeem moeten zijn. Ik snap het ergens ook wel weer van die speelsters. Ja, ik, ik vind het. Uh, luister, als, te, als dit de regels zijn waar, uh, waaronder gespeeld wordt. dan uh, snap ik donders goed dat mensen zeggen van. Luister, dus ik ga in die regels ga ik spelen. En ik probeer zo goed mogelijk uit te komen. Wat dat betreft eh, geef ik de het en de begeleidingen absoluut eh, geen ongelijkheid. Maar je zou maar als publiek een kaartje hebben gekocht... voor 30, 40, 50 pond. Ja. En dan zit je daar. Ja, en, uh, ja, klopt. En dan dan ik, zie je dat, dat, dat, dat zo'n shuttle in één keer wordt uitgeslagen... Eh, expres ja. of tegen het net wordt geslagen... of net over het net en dat de anderen niet lopen om hem te pakken. Ja, dat, dat, dat slaat nergens op natuurlijk. Klopt, helemaal niet nou, Ik vind dus dat, dat uh, de organisator... in dit geval dat, dat, dat de World Federation dit soort zaken vooraf uh, moet voorkomen ja. en uh, daar zijn, uh, daar zijn uh, middelen voor ik begrijp ook niet omdat ze die niet aangegrepen hebben, vooraf. De, kan, kan er nog iets gebeuren met die speelsters? Of gestraft worden op uh, een of andere manier? Uh, ja, in het verleden zijn er ook wel eens dit soort uh, zaken geweest. Die zijn altijd met een sis afgelopen, want uh, proberen het maar eens te bewijzen dat iemand niet echt zijn best eet. Ja, nou ja, ik, ik begrijp, Felix zat er met zijn neus bovenop gisteren. Het was wel vrij duidelijk dat ze ja, met was, hun pet ja. ernaar gooiden. Het was bespottelijk om te ja, zien. Ja. Maar ja, goed, uh, op het moment. Uh, dit is een kwestie van tactiek, noemen ze dat dan. Hè? Maar uh, ja, je kan dus de wereld ja. bedlam kan, uh, kan je alles verwijten. Maar uh, de speeltjes vindt u eigenlijk niet? Uh, ja, die, die spelen gewoon binnen het, uh, binnen het systeem en volgens de regels. En uh, ja, waar gaat het om? Het gaat er hun om, uh, om, uh, om een zo goed mogelijk uitgangspositie te krijgen om uh, om met de ijs te halen. Ja, dan heb je toch uh, voorkeuren voor tegenstanders waar je wel of niet uh, tegen uit wilt komen. En uh, als het systeem dan toelaat om dat te gebruiken, ja, kan ik ze daar geen omwijking geven. Heeft het ook nog iets te maken met de landen daar? Zuid-Korea, China, Indonesië? Ligt de druk daar hoger? Zou onze Mia Odina nooit te doen? Uh, uh, ik denk dat die druk daar inderdaad van hoger ligt. Uh, Betton is natuurlijk een, uh, met name een Aziatische sport en uh, daar moeten voor hen uh, voor een groot gedeelte ook de, de, de medailles gehaald worden. Uh, ja. En uh, op het moment dat ze dan het systeem zo kunnen gebruiken dat ze hun goud en zilver winnen, zullen ze het absoluut doen. En er is hier een ongelofelijke rel in Londen. De BBC opent ermee. Hè. <lacht> Laat echt alle beelden zien. Um, ja. ja, nou ja, goed. U zegt uh, eigen schuld, dikke bult. De Wereldbadminton Federatie gaat wel een onderzoek instellen en kijken of die speelsers gestraft kunnen worden. Mosterd naar, uh, ja, naar de maaltijd. Ja, dat is mosterd naar de maaltijd. We gaan kijken of er nog uh, hoe het afloopt. Of er inderdaad een onderzoek komt en wat de uitslag daarvan is. In ieder geval voor dit moment bedankt Martijn van Dorenmalen. Graag gedaan. Shit! you. ja, van deze band de Counting Crows. En sommige mensen kunnen niet tegen de stem van de zanger mm. Aaron Dorrits Maar ik vind dit echt... Het mooi? Ja, hè? ja. En, en mooie teksten ook. in dit, dit nummer heette Amy. En dan wordt het zo langzamerhand tijd voor de hoofdpunt van het nieuws. Mark Visser zit er klaar voor. De NS heeft duizenden mensen nodig. Vanwege de vergrijzing van het huidige NS-personeel zijn de komende jaren nieuwe machinisten, conducteurs, accountants en verkopers in winkels nodig. Zo'n 1700 mensen zijn er al aangenomen. Zometeen een gesprek met Edwin van Schermburg van de NS.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 In het westen van Birma zijn bij een gewelddadig treffen... tussen boeddhisten en moslims vorige maand 78 doden gevallen. Het regeringsleger weigerde in te grijpen, meldt Human Rights Watch. En Human Rights Watch vraagt daarom om een krachtige internationale reactie. De VN gaat het incident in West-Birma in ieder geval onderzoeken. En de Koninklijke Marseuse begint vandaag met cameratoezicht bij 15 grensovergangen. Na een proef worden ze nu definitief ingezet. De camera's zijn bedoeld om criminaliteit tegen te gaan. Zouden niet alleen het inkomende, maar ook het uitgaande verkeer in de gaten. Camera's kunnen auto's selectief registreren, bijvoorbeeld op type of op kleur. Tot zover het nieuwsoverzicht. AMB Verkeersinformatie. Er staan files op de A12, gouda richting Den Haag... tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld, 2 kilometer... Een stilgevallen vrachtwagen op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Zwijndrecht en het knooppunt Klaverpolder 4 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. A28 Utrecht richting Amersfoort. Tussen knooppunt rijns en de afrit Den Dolder 2. A50 Arnhem richting Os. Tussen Heter en het knooppunt Ewijk 5 kilometer in verband met wegwerkzaamheden. En op de A59 Os richting Zierikzee. Tussen de Vol Volkeraksluizen en de Bommel 4 kilometer door een aanrijding. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Schermen zo met pas Verweilen. En die won zilver bij het 2K. dus wie weet. Eerst het personeelsbeleid van de NS. Want het gaat goed met de NS. De NS heeft het afgelopen half jaar 1700 nieuwe medewerkers aangenomen. En dat is nog steeds niet genoeg, want machinisten, conducteurs, winkelverkopers... de NS heeft ze nodig. Ze kunnen er nog duizenden gebruiken. Edwin van Scherrenburg is woordvoerder van de Nederlandse spoorwegen... Meneer van Scherrenburg, de werkloosheid loopt in Nederland verder op. Hoe komt het dat u nu juist duizenden nieuwe werknemers zoekt? Ja, wij merken uh, steeds meer uh, de gevolgen van de vergrijzing. Dat gaan we de komende jaren uh, blijven ondervinden. En daarom uh, hebben wij nog steeds veel mensen nodig. En het afgelopen jaar, zoals u zei, al 1700 mensen geworven... waarvan een kleine 500 aan uh, machinisten, techneuten. En dat blijft voorlopig even zo. Er gaan veel mensen bij NS met pensioen, bedoelt u? Ja, dat klopt. En NS is ook een buitengewoon leuke werkgever. Met uh, mooi werk waarin we in Nederland duurzaam mobiel kunnen en op houden. En je altijd. kun je altijd successen vieren met de NS. Maar kunt u ze makkelijk vinden, de nieuwe werknemers? Uh, nou, voorlopig uh, gaat dat nog goed. Uh, wat we wel merken is bijvoorbeeld uh, technici om onze treinen te onderhouden... of uh, bijvoorbeeld die prachtige gloednieuwe Intercity dubbeldekkers te bouwen. Uh, ja, dat is wel steeds moeilijker. Daarom komen we bijvoorbeeld ook als, eerste Nederlands, uh, als een van de eerste grote Nederlandse bedrijven... weer met een eigen bedrijfsschool waarin we zelf technici gaan opleiden. En wanneer gaat dat gebeuren? Daar starten we in september mee. En waar staat die school? Die gaat uh, in Zwolle open en in Amsterdam. En daar proberen we jaarlijks uh, in de toekomst zo'n 100 techneuten te gaan opleiden. Met ook een baangarantie uh, als ze bij ons komen leren en werken. Uw bedrijf heeft geen enkele last van de economische crisis? Nou, zeker wel. Uh, wij draaien dit jaar waarschijnlijk nog goed. We hebben ook een, een uh, redelijk eerste half jaar gehad. Maar dat is met name te danken aan veel eenmalige baten, zoals dat uh, dan financieel heet. En uh, we zien nog wel, we zagen het eerste halfjaar het aantal reizigers met de trein gelukkig oplopen. Um, maar we zijn wel bang dat dat de komende tijd gaat teruglopen. Door bijvoorbeeld ontslagen bij de Rijk, uh, minder ambtenaren die met de trein reizen, bedrijven die kiezen voor andere abonnementen. Dus de vooruitzichten zijn onzeker en de resultaten komen zeker onder druk te staan. Alleen door die eenmalige baten uh, gaan we het jaar waarschijnlijk nog wel redelijk afsluiten. Nou komen er weer uh, nieuwe cijfers naar buiten over wat uh, de klanten vinden van de NS. Nou die vinden de treinen en de stations vinden ze vies. En de netheid van de treinen en de stations daalde van 59 naar 54 procent. Wat gaat u daar aan veranderen? Uh, nou, wij ondervonden de gevolgen van de schoonmaakstaking. Dat is gewoon vervelend voor de klant. Uh, en gelukkig is dat achter de rug. NS heeft zich daar ook uh, heel constructief in opgesteld. En uh, nou, we zouden dat cijfer moeten zien, uh, moeten zien stijgen weer. Um, en kijk, het is nooit zo schoon als bij jezelf thuis waarschijnlijk. Want uh, we maken dagelijks een miljoen mensen gebruik van die stations en die treinen. Maar we doen er alles aan om dat weer omhoog te krijgen. Hmm. Dan was het een, een behoorlijk apart eerste half jaar voor de NS. Hè? Veel problemen met de sneeuw in februari. Voor het eerst sinds jaren was er weer een botsing met dodelijke afloop. Hoe kijkt u daarop terug? Ja, zoals onze financiële man ook zei, ja, het was een bewogen periode. Hè. Triest, zo'n ongeluk. Uh, de trein is en blijft het veiligste vervoermiddel, maar dat is buitengewoon triest. Dat begin met die sneeuw, ja, dat raakte onze klanten meer dan we hadden gewild. En uh, daarom gaan we in de toekomst bijvoorbeeld ook eerder terugschalen... zodat we ook in dat soort omstandigheden met onverwacht heel veel sneeuw... toch kunnen blijven rijden en voorspelbaar zijn. Terugschalen betekent liever... minder treinen, denk ik, hè? Minder treinen, precies. En dat betekent dan uh, dat we gewoon wel betrouwbaarder uh, blijven... ook in dat soort onverwachte weersomstandigheden... Uh, waar alle vervoermiddelen last van hebben en wij dus als sporen ook. En die Vira die staat steeds stil in, in een tunnel... Uh, is er achtergekomen wat daar nou precies het probleem is? Ja, daar loopt nu onderzoek naar. Ja. Uh, en we zien ook in het eerste halfjaar dat die FIRA goed groeit. Uh, dat mensen daar met plezier mee reizen. Nee, maar het gaat uh, mij om de technische mankementen die zijn. Ja. Uh, ja. Nee, dat wordt nu onderzocht waarom dat in zat. Het leek, hij uh, vorige week twee keer stilgestaan, dat leek uh, verschillende oorzaken. Maar wordt nu onderzocht en we doen er alles aan om dat uh, snel boven water te hebben. Ik kan me zo voorstellen dat mensen denken, ja, al dat gedoe en het gezeur met die en met de opstoppingen met de sneeuw, ik wil helemaal niet bij de NS werken. Heeft u daar geen last van? Uh, nou, Het afgelopen half jaar konden wij uh, nog 1700 mensen aantrekken. Het is ook gewoon een buitengewoon boeiend bedrijf. Want je bent Nederland uh, bezig duurzame, op een duurzame en, en groene manier mobiel te houden. Dus dat is gewoon ook leuk werk, ja. zeg ik uit eigen ervaring. Ach. En tot nu toe ging dat goed en uh, dat proberen we zo te houden. Ja, en u hoopt ook wel in de toekomst dat toch echt wel genoeg mensen te kunnen vinden? Dat hopen we wel. Wat we wel merken, dat we misschien daar nog aan toevoegen, dat is dat we steeds meer moeite hebben om techneuten te vinden. En daarom dat beginnen we, wij ja. bijvoorbeeld ook echt met zo'n eigen bedrijfsschool ja. voor techneuten. Ja. Edwin van is woordvoerder van NS. Dank voor deze informatie. Edwin Cornelissen zit te kijken naar Bas Verwijlen, het Scherbe dus. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, nou, Bas Verwijlen moet nog beginnen hoor. Moet ik er wel voor de volledigheid uh, bij zeggen. Hij begint om uh, half elf uh, uh, Britse tijd. Dus half twaalf Nederlandse tijd. Aan zijn eerste partij op uh, ja, wat natuurlijk de dag moet worden van, uh, van Bas Verwijlen. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Zeker na de WK uh, finale die hij vorig jaar heeft uh, geschermd. En waar hij zilver won. Betekent uh, dat er toch wel hoge verwachtingen zijn. Uh, hij is notabene ook nog genomineerd. Hè, als sportman van het jaar uh, vorig jaar. Niet geworden uiteindelijk. Hij heeft indruk gemaakt... toen prestatie op het WK. Dus um, in dat opzicht uh, ja, uh, zijn we toch wel benieuwd wat hij ervan gaat brengen. Ik moet er volledigheidshalve wel aan toevoegen dat hij afgelopen juni bij het EK ook in actie kwam en daar uh, 33ste werd. Dat was een enorme domper voor hem. Hij had graag nog even een visitekaartje willen afgeven voor dit uh, Olympisch toernooi. Dus ja, in dat opzicht kan het ook wel alle kanten op voor Bas Verweilen. Zit het helemaal stikvol met oranje supporters daar? Ik moet eerlijk zeggen, ik zit nu in het perscentrum, dus ik heb nog niet echt in de hal gekeken. Maar ja, we zitten nog een uurtje voor die wedstrijd, dus het zal nog niet heel erg druk zijn. Het is een enorm complex. De Excel Arena heet het in Londen. Daar worden allerlei sporten gehouden. Ook judo bijvoorbeeld met Edith Bos wordt hier gehouden. Dus er zal ongetwijfeld veel oranje rondlopen om te kijken hoe de Nederlandse sporters het er van af gaan brengen. Als het gaat om Bas Verwijlen, dan kan het wel eens een hele dag, lange dag gaan worden. Ze beginnen dus inderdaad om half twaalf Nederlandse tijd. Maar als het zo doorgaat tot aan de finale, een positief scenario. Dus dan zou het wel eens kunnen zijn dat we hier tot uh, 9 uur Nederlandse mm. tijd zitten. Uh, want dan wordt de finale uh, geschermd. En uh, ja, nou, het is dus hopen inderdaad dat Bas ja. Verwijlen erin zit. Hij is zelf uitermate zelfverzekerd, hè? Ja, en hij heeft zich ook helemaal afgesloten van alles en iedereen is bijzonder gefocust. Hij wilde bijvoorbeeld ook helemaal niet met de pers praten in, in Londen. Hij heeft gezegd, ik spreek jullie wel weer na 1 augustus. Dus um, ja, dat is misschien ook wel de goede instelling voor hem. Uh, hij heeft echt een missie hier, hij wil echt toeslaan. En het zou natuurlijk ook een historische prestatie zijn. Als we nou eens een keer een medaille pakken bij het schermen. Wie had er zich ooit met schermen bezig gehouden in Nederland? Dat was altijd een hele kleine sport. Het is natuurlijk wel mooi dat we nu ook een medaillekandidaat in actie hebben. Maar goed, aan de andere kant, je moet het dus ook relativeren. Je kan ook zomaar 33ste worden. Er zijn ontzettend veel goede schermers in dit veld. Ze komen uit traditionele schermlanden als Duitsland en Hongarije en Italië. Ja, daar moet Bas Verweij het wel allemaal tegen op gaan nemen. En zijn vader is zijn coach. Dan weet ik niet hoe het gaat bij de schermen, maar mag je dan staan te schreeuwen vanaf de zijkant? Ja, dat weet ik eerlijk gezegd ook niet. Het is nou niet een sport waar we, waar we heel regelmatig de aandacht aan besteden. Maar uh, het is in ieder geval een hele betrokken coach. en Iemand die uh, zijn pupil uh, door en door kent. Dat uh, zou natuurlijk wel eens een groot voordeel kunnen zijn. Ik heb me wel laten vertellen dat schermen uh, bij uitstek een hele technische en ingewikkelde sport is. Ook als je kijkt naar het voetenwerk en dat soort zaken. Uh, dus wat dat betreft uh, is het ook wel een sport waar je misschien ook een goede coach nodig hebt. Nou ja, Roel Verwijlen, de, Bas van, uh, de vader van Bas Verwijlen, is in ieder geval een goede coach. Ook genomen geweest voor sportcoach van het jaar afgelopen uh, december. Ook niet geworden overigens. Maar um, ja, Roel die, die zal op het puntje van zijn stoel gaan kijken hoe ze zo het doet. Heb je de heren Verwijlen... Nog een keer. Heb je de heren Verwijlen al zien rondlopen daar? <laughs> Ik heb ze nog niet zien rondlopen, maar ja, het kijkt ook een beetje moeilijk. Hè? Met die witte pakjes en die maskers op, uh, dan herken je ze niet zo makkelijk. <lacht> nee, dat, uh, dat <lacht> hebben ze uiteraard pas op op uh, het moment dat ze, dat ze het strijdperk betreden. Maar uh, nee, ik heb ze nog niet gezien, dus uh, we gaan het zo dadelijk eens even bekijken hoe ze eruit zien. En uh, hoe zelfverzekerd Bas Verwijlen dan nog er rondloopt. Edwin Cornelissen. Toen Ramhane komt uit Haarlem en hij wordt begeleid door de bombardiers. En ze hebben een single uitgebracht, die heet Happy Jack. U luistert naar de Radio 1 Sportzomer. Ik neem je mee. Ik neem je mee. Ik neem je mee. De oranje Zomer. Ja, inderdaad, de hele dag zit het in je hoofd. Ja, ik vind het wel lekker. Tijdens de Olympische Spelen hoor je altijd de Oranje Zoop vanaf de Wilgenplas in Maarsen. Dat ligt tegen Utrecht aan. Joris Kreugel die is op de wekelijkse pokeravond en daar valt hem iets op. Ik uh, zal even kort uh, de regels uitleggen. Uh, de termen van poker spelen short, hè, dit uh, is short, it's shootout. Super serieus. <laughs> oh. Voor mij in ieder geval niet. Nee, voor de een wel, voor de, de, de, de ander niet, denk ja. ik. Ik wil wel zo lang mogelijk uh, in het toernooi blijven. Dat wel, want dat is het leukste. De pokeravond gaat beginnen in de kantine, vijf tafels, veertig man. Opvallend is dat je jong en oud door elkaar heen ziet zitten. Iets wat je niet altijd ziet op het park. En Danny, de organisator van de pokeravond, heeft hoop dat de jonge generatie het allemaal gaat overnemen een beetje op het park. Nou, ik heb wel zo'n vermoeden. Ik bedoel, ik heb heel veel grote, grote jongens, hè, zoals we al het noemen. Een generatie ouder, die van mij. Die uh, komen allemaal wel weer terug met de kinderen. Je hebt allemaal weer dat schip van een caravanetje en zo. En... Uh... Dus ik denk dat over een jaar of drie, vier dat allemaal wel weer uh, redelijk op pijl is. Danny is 23 jaar en heeft net als zijn ouders een caravan gekocht. En dat geeft hem goed gevoel. En uh, Ik zeg altijd als ik thuis loop in de wijk en uh, ik zeg goeiedag tegen iemand, dan kijken ze mijn kwaad aan hand en dan wil ze ineens in Island. <laughs> en dan kom ik de eerste week hier op de camping en dan heb ik het andersom weet je? Dan zeggen mensen hoi tegen jou en dan heb ik zoiets van ja praat niet tegen me. Naarmate hij weer een aantal weken verder bent dan ga je terug zeggen. En als ik dan weer thuis kan, moet ik weer afkicken. want dan zeg ik weer tegen iedereen goedemorgen. En dan kijken ze er wel van, Mooi je nou? Dat is gewoon leuk. Dat is gewoon echt. Nou, dat, dat vind ik gewoon leuk. Ik heb het dit jaar lekker makkelijk voor jullie gemaakt. De waarde staan op de punten. Mark en zijn vader Henny halen helaas de finale niet van de poker. Ik zijn er net uitgeknikken. <laughs> ik ook. Maar dat je het is voor de joh. dus uh, maakt niet uit. Sprech, hè? Ik had het maar half niet. Nou, zeg ik lekker een biertje drinken, ook gezellig. Mark... En zijn vader Hennie zijn uitgepokerd. En dan gaat het over hoe het leven vroeger was op het park. Ik denk vroeger hadden we hier heel veel voetbaltoernooi, zeskamp. Uh, alles was heel veel animo. Maar tegenwoordig door het internet en alles wat er is. Hè, je, zie je toch wel dat de evenementen gewoon erg teruglopen. Het is dus, uh, heel moeilijk om mensen bij elkaar te krijgen voor, voor evenementen. Ik denk dat de crisis ook een uh, hoop mee te maken heeft natuurlijk. Plus een beetje vergrijzing. Hè. Het is alles bij elkaar denk ik. Iedereen van de oude generatie te puzzelen, hoe krijgen we nou weer uh, veel animo hier uh, op de plas? En dat is gewoon heel moeilijk, best wel jammer. Die tijd die komt niet meer terug, het is geen gezelligheid meer. Op welke verjaardag waar we komen, en of het nou bij Pieters is of bij Klaassen. Vroeger werden de, de stoelen gingen naar de zijkantjes, lekker dansen, muziek maken, grij maken. Uh, ik denk wel dat op een gegeven moment de jeugd best wel weer wat dingetjes op zal pakken, maar... Ik denk, misschien moet je het ook wel eens een keer gewoon loslaten. Ik weet het niet, het is moeilijk. Er wordt heel veel aan getrokken en aan gedaan. En dan zie je dat er weinig animo is. En misschien als het uh, wat minder wordt, uh, dat mensen dat missen... en dat ze dan weer extra gaan lopen. Dat kan we hebben de tijd gehad. Nou, 30 nou jaar nicotine. <laughs> 30, 30, 30 jaar uh, Als ik heel gezellig op, uh, bij ons op het zit... Bij ons op het is het best wel vaak gezellig. Hè? Dat, dat we elkaar opzoeken, uh, gezellig een bolletje zitten drinken. En ja, als ik het gezellig heb, ga ik niet ergens anders gezellig zoeken, want dan heb ik het al. Het is misschien niet meer zo druk... maar gezelligheid en het dorpse karakter is nog altijd te vinden op het park. Maar als je daar een tijdje zit, krijg je best wel een klein beetje... het pommetje holle gevoel. Van de pokeravond in de kantine naar de kerven van Piet IJzerke... de Nederlands kampioen, 400 meter hard lopen... en alles kijken wat sport betreft. En hij heeft weer een kijktip... Nou, dat is natuurlijk Super Wednesday. Day. Ranomi, uh, Chromo, Jojo, die moeten serie zwemmen. Ik en de halve finale, 100 meter vrij. Die teleurstelling die ze heeft uh, de 4-100. Uh, dat gaat ze nu al uh, revanceren door een, een goede tijd. En, en, en de, ik denk wel de beste tijd van alle zwemsters Gaat ze de halve finale. En de tweede tip, weer Marianne Vossen op de tijdrit. Wordt uh, vandaag smuller. En Renomi, Chromo, wie JoJo, als iemand er iets van af weet, is het wel Bob, Bob van de Tak. Ja, goeiemorgen. Wat gaat ze doen? Goeiemorgen. Ja, wat gaat ze doen? Uh, ze gaat zwemmen in Serie 7 op de 100 meter vrije slag. En uh, wat ik daarnet hoorde, dat klopt natuurlijk wel. Chromo Widjojo was uh, heel sterk op de estafette afgelopen zaterdag. Eigenlijk als enige van de Nederlandse vier. En vandaar dat het zilver werd en geen goud. Maar dat lag dus niet aan Chromo Widjojo. Die had een splittijd van 51-93, als enige onder de 52 seconden. Dan moet je daar zeventiende bloktijd bij optellen. Omdat bij de estafette er een vliegende start is. En dat heb je bij individueel zwemmen natuurlijk niet. Nou ja, dan kom je uit op 52, 63. En dat uh, is uh, een wereldrecord in textiel dan. Dat is nog sneller dan ze zwom bij de Swim Cup in Eindhoven in het voorjaar. Dus uh, ja, dat belooft heel veel goeds wat dat betreft. Haar vorm, uh, daar zit het wel goed mee dus. Wereldrecord in textiel, uh, ja... Ja, ja, ja ik, ik want is het, het, het, het echte wereldrecord is. Het staat natuurlijk nog scherper, want dat is niet in textiel gezwommen. Dat uh, staat nog steeds op naam van uh, Britta Steffen uit uh, 2009. Maar moeten we dat en... nou de hele tijd erachter gaan zeggen? Het is nu nou, toch... uh, wat, wat mij betreft niet, maar uh, het echte wereldrecord, als je het wil weten... 52.07, gezwommen bij het WK in Rome. En dat was natuurlijk zeg maar, het hoogtepunt, of misschien moet je wel zeggen... het dieptepunt van die uh, snelle pakken. Ja, ja. Van dat snelle pakken tijdperk. Dus Ranomi, daar uh, dat komen we goed. Kunnen ja, we, dat komt wel ja. goed. En dan Femke, die heeft natuurlijk die, uh, wat, uh, heeft afgezegd van de week, waar had ze ook weer ja. afgezegd, om ja, zich te voor sparen de, voor vandaag. Precies, voor de 200 meter vrije slag ja. had ze afgezegd om zich helemaal hierop te concentreren. Ja, het is een moeizaam jaar geweest tot nu toe voor uh, Femke Heemskerk. Ze heeft eigenlijk nog geen fatsoenlijke race gezwommen. En uh, ja, ze, ze, ze, het is een rommelig jaar zoals het zelf omschrijft... Uh, uh, ja, gewoon slecht gezwommen. Ze kan de slag niet vinden, hè? dus dat is een techniek kwestie. Ja, dat is lastig natuurlijk, want uh, zonder een goede techniek dan kun je ook niet hard zwemmen. Dus uh, ja, ik uh, moet allemaal maar zien hoe dat gaat aflopen. De series, die zal ze wel doorkomen, maar of ze dan uh, in de halve finale ook kan doorstoten tot bij de beste acht, uh, daar heb ik uh, eerlijk gezegd wel twijfels over. En dan hebben we nog Nick Driebergen. Inderdaad, op de 200 meter rugslag. Die komt uh, straks in actie. Op de 100 meter rugslag uh, haalde hij niet de finale. En uh, dat zal hij nu uh, gaan proberen te doen op die 200 meter rugslag. Voelsmatig is die 100 meter rugslag belangrijker voor hem. Vanwege de wisselslag, Esther Vette. maar zijn coach Martin Truijens... die zegt dat hij heeft op die 200 meter rugslag evenveel kans om de finale te halen. Nou, op die 100 was het dus net niet, dus laten we dan voor Driebergen hopen dat het nu op die 200 net wel wordt. Wat gebeurt er om je heen? Het is gezellig. Ja, het publiek wordt een beetje opgewarmd door uh, hier de presentatrice in het stadion, zoals het eigenlijk uh, iedere dag gaat. Uh, het duurt nog een minuut of tien en er komt nu inderdaad op het scorebord, make some noise. Nou, en dat, uh, dat doen de toeschouwers dan keurig, dus dat, uh, dat hoor je op de achtergrond. Een beetje gillen, Bob, kom op. Ja. <laughs> morgenavond, als Ranomi goud wint, dan zal ik gillen. <laughs> Sebastian Verschuren vanavond, hè? Ja, ja die, die zal geen goud winnen, maar ja, misschien toch wel een kansje om op het podium te komen. Je weet het niet. Hij ging als vierde de finale in. Uh, in een goede tijd gisteren. Goede race, 48, 13, nieuw persoonlijk record. En ja, We hebben al zoveel gekke uitslagen gezien bij dit... Uh... Zwemtoernooi, er is geen pijl op te trekken, je ziet de meest krankzinnige dingen gebeuren. Dus uh, ik sluit wat dat betreft ook helemaal niet uit dat Sebastiaan Verschuren een medaille haalt. Alhoewel, als alles normaal gaat, wordt hij denk ik weer vierde of vijfde, maar nogmaals, je weet het niet. Doet er, nou, doet er iemand leuk of zitten mensen maar gewoon te schreeuwen omdat dat gevraagd wordt? Nou, dat laatste denk ik eigenlijk. De ah, nee. <laughs> een makke schapen daar. Ja. U zult het nog vaak horen, Bob van der Tak in textiel. Tot zo, Bob. Tot zo. Well, it's one for the other, with a voice full of fire. We will sing for victory. There's no one who'll stop us, cause they won't believe the strength of you and me. With a heart of a lion, we will fight till the end, bare naked as it can be. We'll tear down the walls and march into their cities, they'll surrender by what they'll see. We're bringing the love while we're spreading the word with our little big army. There's no time to waste, grab your things, don't And brought us to meet our destiny And wherever we go While we're crossing the globe It leaves a mark in history We're bringing love and we're spreading Danny Vera. Je kent het nummer niet, hè? Jawel, wel. Dit is heel <laughs> eenvoudig. -da -da -da -da. Oh, kijk, er zit nog een eind aan ook. Orange Glow. Het uh, is een, een, een nummer geweest om het Nederlandse elftal... een hart onder de riem te steken tijdens het WK in 2010. En het heeft geholpen. Wij reikten naar de finale. De Radio1 Sportzomer Column. Het is dus weer tijd voor die dagelijkse column. Vandaag is die van cabaretier en sportliefhebber Cindy Pietersen. Toen ik klein was, zei mijn oma vaak tegen mij... knap hoor, ik doe het je niet na. Dan hield ze heel lang mijn hand vast en wreef erover. Ik vond haar niet zo'n leuke oma. Ik vond het ook een rare zin, ik doe het je niet na. Want ik had haar niet gevraagd om mij na te doen... en ik zag het nut er ook niet van in om mij te imiteren. Bovendien zei oma het op rare momenten. Bij een goed rapport of als ik mijn zwemdiploma had gehaald. Dingen die ze vroeger zelf al eens had gedaan. Dus waarom zou ze me nu nadoen? Mijn oma is al jaren dood, dus nu doet ze sowieso niks meer na. Maar als ik atleten een mooie prestatie neerzie zetten... hoor ik haar nog steeds zeggen, knap hoor, dat doe ik je niet na. Maar het vervelende is dat ik het wel voor me zie hoe oma dat nadoet. Ik zie oma zwaaien aan de rekstok in haar synthetische bloemetjesjurk... met een centuurtje hoog op de buik. En ik zie oma in een strak zwempak, bibberend op startblok 6. Met een klein knijpertje op haar neus. En een bloemetjesbadmuts op haar hoofd... wat ze met een schuifspijltje vast heeft gezet. De afdruk van haar strakke pentiekousjes... zijn nog onder haar knieën te zien. Oma zwaait naar het publiek. Haar witte bovenarmen schudden nog een tijdje na. En haar beige handtas ook, want die klemde ze altijd stevig tegen zich aan. Alsof wij kleinkinderen haar elk moment konden beroven. Ik zie hoe oma klaarstaat voor de start... en hoe ze net iets te laat het water ingaat omdat ze het fluitsignaal niet goed hoort. Hoe ze haar best doet en toch laatste wordt. Ze feliciteert de vrouw naast haar die goud heeft gewonnen. Oma pakt haar hand en wrijft erover. Knap hoor, ik doe het je niet na. Ik denk ook niet dat oma veel had met de Olympische Spelen. Als ze een kring op de tafel zag, begon ze al te mopperen. Vijf van die grote Olympische ringen moeten haar te veel zijn geweest. Eigenlijk deed ze maar aan één sport. Zo lang mogelijk chips bewaren. De oude nibbits die we kregen waren werkelijk niet te eten... maar je kon er wel mooie Olympische ringen van buigen. Heel knap. En dat deed oma ons niet na. De kolomans van Zinnipiet is... Tijd voor tijd. Iedere dag in de sportzomer de tijd voor tijd quiz, waarin alles draait om het zo nauwkeurig mogelijk voorspellen van tijd bij sportwedstrijden. De voorspelling van vandaag gaat over het wielrennen bij de vrouwen. De tijdrit. En de vraag wat om draait, luidt: Wat is de tijd van onze gouden Marianne Vos? Ik herhaal. Wat is de tijd van onze Gouden Marianne Vos? Speel mee via de website radio1.nl en dan zie je onmiddellijk staan tijd verdwijnt ergens rechts bovenin. min ik met herinneren en dan uh, geef je antwoord op de vraag: wat is de tijd van Marianne Vos? Lijkt mij niet zo moeilijk, maar om het exact te voorspellen, dat is natuurlijk wel weer een hele prestatie. En degene die het het nauwkeurigst voorspelt, wint het prachtige Radio1 Sportszomerhorloge. Er valt slechts in te zenden tot half twee vanmiddag, want dan start de wedstrijd. Als het later is, dan is het natuurlijk wat makkelijker te voorspellen. Dus tot half twee uiterlijk op radio1.nl. Wij maken ons op voor het volgende uur Radio 1 Sportzomer. Vanuit een bewolkt Londen, maar het is toch wel een redelijk aangename temperatuur. Het is niet heet hier in de studio. Nee, de studio is tamelijk heet, maar buiten valt het wel mee, denk ik. Een, een graad of 22 zou het worden vandaag, zoals eerder gezegd. Het zou vanmiddag rond een uur of twee kunnen gaan regenen. Een aantal buitjes achter elkaar worden te verwachten. Maar het, het wordt mooi weer. En het weer in Nederland, daar kunnen wij niet aan tippen, helaas. Maar een weer aan u inderdaad.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 Zelfstandig, zonder vaart. IT-staffing. Good Thinking. IT-staffing.nl. Dit is Radio 1.